Met het De koninklijke familie heeft het bezoek aan Dokkum afgerond. Koning Willem-Alexander vierde daar zijn 59e verjaardag. Na afloop noemde hij het een onvergetelijke Koningsdag en bedankte de Dokkumers in een paar woordjes Fries. Het Koningshuis maakte in de Friese plaats kennis met sporten als vierjeppen en kaatsen. En de koning samen met Koning Maxima en prinses Ariaan ook nog een rondje op een kunsteisbaan. 40 jaar geleden reed Willem-Alexander onder de schuilnaam W.A. van Buren de Elfstedentocht. Aan het eind van het bezoek aan Dokkum vertelde prinses Ariaan dat ze komend jaar lucht- en ruimtevaarttechniek gaat studeren aan de TU Delft. De jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima heeft momenteel een tussenjaar. Het farmaceutische bedrijf Organon wordt waarschijnlijk overgenomen door het Indiase Sun Pharmaceutical. Er is bijna 12 miljard dollar mee gemoeid en daarmee is het een van de grootste buitenlandse overnames ooit door een Indiaas bedrijf. Wereldwijd werken er zo'n 10.000 mensen voor Organon, van oorsprong Nederlands bedrijf. Sun Pharmaceutical vindt Organon vooral aantrekkelijk vanwege de geneesmiddelen voor vrouwen, zoals anticonceptie en behandelingen voor menopause en borstkanker. Ook denkt het Indiaanse bedrijf makkelijke toegang te krijgen tot grote markten, zoals China. In Tjaad zijn zeker 42 doden gevallen bij een ruzie tussen twee families over een waterbron. De ruzie ontstond zaterdag in een plaats niet ver van de grens met Soudaan... maar verspreidde zich al snel over een groter gebied. Volgens de vicepremier van Tjaad was het daarom nodig om het leger erop af te sturen. Hij zegt dat de situatie nu onder controle is... en dat er een traditioneel bemiddelingsproces in gang wordt gezet. Conflicten over grondstoffen komen vaker voor in Tjaad. De situatie zou verder zijn verslechterd door de vele vluchtelingen uit buurland Soudaan, waar het oorlog is. Het weer. Het is, er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er regelmatig doorheen. Later vandaag kan in het noorden enkele bui vallen. En verder blijft het droog. Het wordt 12 tot 19 graden. Morgen, morgen overal droog en zonnig. Dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 He leaves the camp, he stops. He scans the world outside. And where they used to. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Dit is Sandvoort op zaterdag met een hele volle studio vandaag. Daar krijgen ze zo dadelijk wat over te horen. Maar voordat we daar allemaal aan gaan beginnen, goedemiddag, ook Benno. Ja. Oh, wacht even hoor. Ja. Waarom doe ik niet? Oh ja, ja, deze. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goedemiddag, Benno. <laughs> hey, Hallo. Robbie. Ja, al die microfoons om me heen, joh. Je, ja, bent, ja, het niet je wil het niet weten. Ja, ja. Nou ja, we gaan even naar het voetbal, hè. Naar ja. uh, Piet Pijper bij uh, SV Zandvoort tegen Edo. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag, Rob. En uh, Benno ook, hè. Die had ik net al aan de lijn. Jazeker. Ja, uh, we zijn uh, inmiddels in bij Zandvoort om half twee begonnen, zoals jullie allemaal weten. We zitten in de 33e minuut op dit moment... Zand speelt vandaag tegen Edo. Edo is de tegenstander uit Arnhem. De koploper in de competitie staat de Jan voor en uh, normaal gesproken zullen ze ook wel kampioen worden. Na een half uur is het spel een beetje over en weer. verspeeld speelt in dezelfde formatie die uh, vorige week de drie punten weggehouden bij Jong Hercules. Inmiddels is uh, Nijs Berg uh, door een blessure vervangen door... Uh, Rick de Haan, niet Rick de Haan, maar Jesse de Haan. En uh, er zijn overweer wat kansjes, maar echt grote nog niet. In het begin waren de grote kansen, en daarna is het een beetje aftasten. En uh, Ja, we doen het goed. We hebben uh, de Tos verloren. En uh, we spelen eigenlijk uh, niet de kant op onze favoriete kant. Dus is tweede helft naar de kopine toe. Maar dat, uh, dat, dat doen we nu niet. Het, het terras en ook langs de lijn uh, heel veel supporters ook. Heel veel Haarlemse supporters. Die natuurlijk hun uh, favoriete aanmoedigen. En, uh, dat zeg ik vandaag kampioen worden, dat kan niet. Want er staan 6 punten voor en er zouden negen kunnen worden. Maar dan moeten ze nog drie wedstrijden. Dus het is nog geen kampioenschap voor Edo. En wij hopen natuurlijk gewoon onze broodnodige puntjes te behalen vanmiddag. En uh, tot nu toe uh, zie ik nog geen verschil dat de ene bovenaan staat en de andere bijna onderaan. Maar uh, het is een leuk wed leuke wedstrijd. En we hebben toch wat, uh, vorige week wat leuke spelers geprobeerd. En net voor langs met Zandvoort en de achterbal. Nee, corner heeft die scheid, zeg maar. Dus na 35 minuten is het nog 0-0 in een hele leuke wedstrijd met uh, heel veel publiek. En uh, ik houd jullie op de hoogte van het vervolg. Heel mooi, uh, Piet. En, uh, net als uh, vorige week gewoon weer binnen natuurlijk, hè. Dat is wel ons uit, mijn uitgangspunt, ja. ja we hebben, nou, ik doe we met hebben, je mee. We hebben een mee. We, we hebben een bekende Zandvoortse zanger uh, ingehuurd die na in afloop de boel een beetje probeert uh, op te vrolijken. Dus, uh, maar goed, uh, eerst maar even winnen, zou ik zeggen. Ja, wie heb je? Patrick uh, van Kessel of uh, een andere? Nee, wij hebben Mauro Freiters. Oh, ja, ook goed. Ja, maar die is goed op weg en uh, die, is, uh, de, de, die gaat hij achterna misschien, maar hij is nog wat minder, maar uh, hij... Volgens mij heeft hij de komende dagen tien of twaalf optredens, dus heb ik ergens gelezen. En, uh, maar vanmiddag begint hij het weekend bij SV Zandvoort. Mooi, dus, uh, feestje. Oké. Okay, Oké, okay, tot, stra ja, okay. tot, tot straks. Uh, dankjewel. Okay, bro, tot kijken. Hoi. Ja, dat uh, was Piet Benno. Ja, nou ja, dat klinkt allemaal heel gezellig daar. Ja, uh, ja. en uh, ja, gewoon goed uh, voetbal vandaag. Dus... Ja. Uh, Lekker Dat gaat erbij. lekker, lekker weertje erbij. Ja. Lekkere warme studio ook. Ja, wat, ja, ja, ja, want we hebben heel veel mensen hier uh, aanwezig. Dat hebben we zeker. Een studio want... vol met uh, muzikanten. Muzikanten, ja, precies. Want uh, James Susie Zandvoort is de gast uh, dit uur bij uh, ZFM Zandvoort uh, live in de studio. En zij gaan er straks voor ons spelen en zingen. En ja, ze zijn vier maanden bezig. Dus we zijn roze benieuwd wat de laatste stand van zaken is. Uh, maar ik heb eerst een nieuwtje. Goed nieuws, ik heb goed nieuws. Oh, nou, nou dat vind ik altijd ik, leuk. In deze tijd, hè, dat is niet te geloven. En dat is namelijk: bier is goed voor de hersenen. <laughs> ja, wauw. Ja, ja, ja, na het testen van 65 soorten weten de onderzoekers het zeker. Ja, dat was natuurlijk een hele klus. 65 soorten bier een totje nemen. Of volgens mij ben je dan bij, uh, opgenomen met, uh, met allerlei andere levenarigheid. Maar, goed, maar zijn wel... ze zelf uh, allemaal even goed, uh, die biertjes? Of uh, zit daarin in? Ja, er, ja, ja, het is, uh, nou, er zit natuurlijk wel wat verschil in. En, uh, maar goed, het, uh, het is dus, dus zo dat onderzoek in Duitsland wijst uit dat er dusdanig veel B6, uh, vitamine B6 in het brouwsel zit... dat het gezond is voor de hersenen. Maar let op, wie het gezondst wil kiezen... moet voor een bokbiertje kiezen. Ah, kijk. En, en nou, dat is dus gekomen. Ook zuiver bier, hè? Zuiver bier, ja. En een half liter van de meeste bieren... zou genoeg zijn voor 27% van de dagelijkse behoefte aan B6. Nou, dat is het uh, goede nieuws. Maar... Wij gaan zo meteen de kroeg in na vijf uur. Uh, uh, nou ja, kijk wat uh, bier nog uh, meer met je lichaam doet, dat vertellen ze niet. En dat is vaak niet zo goed, met name voor de alcohol. Overigens is het zo dat uh, als je 0,0% uh, neemt... dat uh, die blijkt ook uh, die vitamine B6 te bevatten. Dus je hoeft niet per se alcohol met bier te drinken. Ah, oh, dat is weer jammer. Anders had ik een mooie reden natuurlijk. Ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja, ja. ja Benno, dus, uh, ja, de Jamf Sessie Zandvoort. Ja. Maar nog uh, veel meer, hè? Het weerbericht, rit. Ja, ja, ja. En, uh, nou ja. en dan krijgen we een jonge dame, Kathleen, Kathleen Smit... die komt vertellen over de mentale gezondheid van jongeren in Zandvoort. Zij gaat een campagne voeren. We hebben natuurlijk Marco Termes in de derde uur... en onze grote vriend Rendell Lawson... die, geloof ik, op het circuit van Spa zit... met zijn hele club, uh, Youngtimers uh, Touring Car Challenge... En um, nou ja, die vorige week die had toch een heel artikel in een een of ander blad, uh, rendel. Dus ik weet niet of je het vorige week daar met hem in... Nou, dan gaan we hem daarna vragen. Nee, maar waar gaat het over dan? Weet ik niet, wat Oh, okay. Engels, Ik heb het niet al laten horen. Oh, oké. Okay. Dus laat nou, het zelf maar Dat gaan we straks horen, zo uh, rond kwart over vier. Ja. Lekker blijven luisteren en zo dadelijk dus het uh, live optreden hier in de studio... van uh, James Sessie Zandvoorts. En uh, we zijn uiteraard heel benieuwd... Uh, wat voor mooie nummers ze allemaal gaan spelen voor ons. We hebben ook uh, andere mooie nummers van uh, Chicago, onder meer Saturday in the Park. last for all time Take me up oh, Take me up to the higher ground You take me up So high Now I never want to come back down I'm glad in these hard times There's hope in your eyes I don't need a religion. Too hard, too Cause hot. This love, never dies. love never dies. I believe in today. Believe, boy, believe, boy. But it's better that when you work through the night. And I know what it means to work hard on machines. It's a labor of love, so please don't ask me why. Take me over. We deden als eerste even wandelingen hier door Zandvoort met Chicago en uh, ja, Saturday in the Park. Daarachteraan de Thompson Twins, uh, ook weer zo'n lekkere plaat uit de jaren 80. Dat was You Take Me Up. Ja, er zit hier een uh, jonge dame tegenover mij en uh, met de zandloper ook. Maar het uh, valt mij op uh, dat uh, de koptelefoon van Marv past uh, bij je bril, Lennon. Ja. Heb je... Heb je weer goed uitgekozen? Ik ben zo goed bezig, rob. Oh, jongen, Dankjewel jongen. Top en een hele band meegenomen naar de studio. Ja, cool, hè? Cool, cool. Ja, toch, Benno? Ja, zeker, zeker, zeker. En de band is uh, Jam Sessie Sandford. En uh, nou, ik, ik zat net even te denken, Lena. Uh, jij hebt met Wim Beekhuis destijds het initiatief genomen voor het oprichten van Jam Sessie Zandvoort. Uh, maar dat was vorig jaar november, december, dat je daarmee naar buiten trad. Ja, dat klopt. We ja. zijn in september begonnen met het idee en het uitwerken ervan. Ja. En rond november, december zijn we eigenlijk gekomen met de eerste PR-activiteit. Klopt. Ja, ja, ja. En nu vier maanden verder. Hoe gaat het? Ja, het gaat Hoe... goed. Ja? Ja. Um, we spelen eigenlijk maar één keer per maand. Hè. Dus, dus, dus uh, nou ja, elke vierde vrijdag het van de niet maand. Het moet het fijner maken dan het is. Maar, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat um, ondanks dat we dus zo weinig met elkaar uh, samenspelen, um, ja, is er al een wijze cohesie eigenlijk. Het is ontzettend leuk om te horen hoeveel stappen we maken. Zowel op zang als uh, een muzikaal gebied, maar ook op het geluidgebied. Uh, maar ook uh, zelfs een beetje vriendschappelijk gebied. Want mm. als ik zie al hoe mensen binnenkomen, elkaar knuffelen. En nou ja, je zei het net al, hoe we binnenkomen, een cacophonie aan geluid. Het Inderdaad. lijkt wel alsof we een soort uh, familie worden. En dat, dat vind ik eigenlijk nogal. Wel nog leuker een beetje luidruchtige familie, maar goed, dat zou je vergeven en uh, nee, ja, Toetje ja, toet, ja, toet, ja, toet, zit ook een beetje te kijken van uh, waar heeft oh, hij het over? luidruchtig, ja, heel ja. gezellig. Ah, Oké, okay. <laughs> ja. Zeg Toetje, jij, jij, jij bent ook uh, lid geweest van de ZFM-familie, geloof ik. <laughs> ja, zo half. Ik ben uh, een paar keer, uh, nou ja, een paar keer, een paar jaar sidekick geweest. Dus, Baby. Bij, uh, uh, bij Ruud Jansen en bij ja. Hans. Oké. Okay we oh, ja, hebben hoop Hans uh, in Zandvoort. Uh, Hans Wassenaar. Oh Hans Wassenaar. ja, ja. ja. Die, dat zijn bekende namen voor. Ja dat is, uh, Dat zijn wel de goede hoor, die mm -hmm. even noemt. Uh, ja ja ja. Selai. Ja, <laughs> ja goede ja, collega's. Moest ik, uh, helpen, ja, ja, ja, ja, dat was altijd hartstikke leuk om te doen. Ja Ruud is ja. nu te horen bij uh, de collega's van uh, BVW. Ja ja, zo. altijd gevaarlijk. Ja, ja, Dichter bij huis. Ja ja ja, nou ja, weer gelijk even. <laughs> ja. Maar goed, James is in Zandvoort. Um, Lena dat. Gaat dat goed daar in die kelder bij pluspunt? Ja, ik vind van wel. Uh, het is een mooie grote zaal, hè? Ja, het is eigenlijk een soort uh, danszaal met spiegels. Uh, maar daar hebben, Spiegel? mooie, ja, daar hebben we hele mooie uh, gordijnen voor. Dus dat, dat, <lacht> uh, <lacht> Want anders schrikken we zo. Uh, maar die kun je dus ook open doen. Maar wij doen ze expres dicht. Ja. Nee, Het is super fijn. We um, beginnen al rond een uur of zes met opbouwen, uh, testen. En oh. om zeven uur staat alles al helemaal klaar, ingericht en wel... En dan is het uh, wachten tot de eerste muzikanten komen. Die pluggen in. En uh, ja, dan begint, het, uh, dan begint het. Ja, dat inpluggen dat is ook sinds kort op een uh, groot nieuw... Nou ja, nieuw niet, maar wel een groot mengpaneel. Ja, we heb hebben nu in. een uh, groter mengpaneel... waar uh, zowel uh, de muzikanten als de uh, zangers en zangeressen op kunnen zitten. Uh, alleen we hebben nog wel uh, ja, wat ruimte voor versterkers... En, uh, en, en een grotere PA, dat moeten we nog wel hebben. En wat meer boksen. Wat nu loopt. Meer uh, boksen, dat gaat er al zo wat in de kelder zitten. <laughs> nee, het geluid <laughs> wordt wel wat minder. Oh. Maar we hebben meer boxen nodig voor bijvoorbeeld de drum. De drum willen we echt op een aparte box hebben. Oh, de de ja. muzikanten hebben nu nog hun eigen versterkertjes. De, de zangers, en de zangeressen zitten op, uh, op, de, op eigen boxen. Hmm. Ja, dat komt gewoon het geluid ten goede. Nee, nee, nee, nee. Dus dat, nou ja, er valt wat, altijd wat te wensen over. Altijd. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik. Uh, ja, ik, er gaat een heleboel vragen tegelijk door mijn hoofd. Het is niet zo handig. Ja, ik wil ze allemaal beantwoorden ja, ja. hoor. Nou, ik geef even een toeter. Toete. Wat, wat vind jij het zo leuk aan, aan James' Sussie's antwoord? Um, wat Lena ook al zei, je, je, uh, je speelt maar heel weinig eigenlijk echt samen... Maar uh, begin van de maand krijg je een aantal nieuwe liedjes. En die gaat ieder op zijn eigen manier uh, thuis oefenen. Ja. Dus je hebt geen idee wat de <lacht> ander. Nee, serieus. Je hebt geen idee wat de ander precies uh, met, met zang doet of met, uh, met hun instrumenten doen. Ja. En dat, daar kom je pas achter elke vierde vrijdag van de maand. Dus het is voor hm. ons ook een enorme verrassing. Schrikken. Nee. Oh, nee, nee. nee, als ik ja zou zeggen, zou het heel erg zijn. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Het is vooral, vooral heel gezellig. En ja. heel leuk, heel verrassend. En de, we zijn met z'n allen beren trots op elkaar. Zo, zo. Aan het eind van de avond zijn we echt met z'n allen aan het lachen en smilen en, en heel blij. High ja, ja. fives overal ja. en zo. En inderdaad, heel veel hennie. <laughs> en ja. wat... wat... Uh, doe jij? Wat speel jij? Wat zing jij? Ik zing. Oké, Ik zing regelmatig tweede stempartijen. En uh, sommige liedjes Of was jij dat gisteravond? <laughs> ook. Ja, ik ben een uurtje geweest kijken ja. En ik hoor dus inderdaad steeds een tweede stem. Uh, ja, dat, meestal ben ja. ik dat. Ja. Ja, dat oh, maar goed, Lena zingt ook, ook tweede stem. Ja hoor. Okay. Ja. Dus we drie nee, dat spreken zin. we dan mag, mag af. Ja, ja, van, tuurlijk, ja, tuurlijk. Jij bent de bandleider hè? Jij, jij, jij, jij, jij coördineert het eigenlijk allemaal. Ja, want uh, anders wordt het te gezellig. Ja. <laughs> en er moet wel een beetje stroom, stroom, stroomlijn inzitten, zeg maar. Want ja, uiteindelijk willen we wel uh, iets neerzetten... straks met het eindconcert, 13 december, in de krocht. En ja, het is ook mooi dat als je thuis oefent... Uh, dat je dan ook jezelf van je beste kant laat zien tijdens die vrijdag... en dat er dan ook echt iets leuks uitkomt. Hmm. En het is dan jammer als het niet lukt... omdat er, omdat er te veel mensen zijn die, die hun eigen ding willen doen... maar um, ja, dan niet zo goed weten van ja, uh, wie moet nou wat doen. Dus dan is het ja. wel fijn als er iemand is die gewoon zegt... oké, okay, uh, we gaan nu dit nummer spelen. Jij doet dit, jij doet dat, jij doet dus. En ik tel af en gaan. Ja, ja. Wel, is wel een beetje zachtjes zacht doen dan, dan, hè? De zachtjes doen. Nee, ze loopt gewoon naar een bel. Voor uh, in de krocht. Heel zachtjes doen. Ja, dan. je moet wel zachtjes spelen. Zachtjes ja, we zetten alles versterkers op nul. Oh, oh, oh. Ja, want het komt meneer Pastoor naar je toe. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb het begrepen, ja. Hij het gewoon dat tegen... playbacken met z'n ja. allen. Er ja. gebeurt er gewoon niks. Nou, okay, ik, ik hoop wel. tegen dat het tegen die tijd wel uh, verholpen is. Ja, dat scheelt. Ja, precies. En um, ja, want uh, je moet al inderdaad af en toe wel uh, direct of streng zijn uh, als, als bandleider. noem je jezelf ook bandleider of... Uh, Nee, nee, ik noem mezelf Lena. Ja, ja zo heet je. en uh, wat zo heet ik en als mensen vragen, hebben, dan mogen ze die gewoon stellen. Ik geef antwoord. Ja, nee, en maar voor je de staat, rest, je uh, ja, ik hele sta... groep en je Ja, staat dat er... wel. Gisteravond. Maar dat is een beetje organisch gegaan, Een beetje oh, natuurlijk. Oké. Okay, okay. Ja. Uh, en uh, als er mensen problemen mee hebben... Dan, uh, dan hoop ik dat ze dat gewoon melden. Maar ik heb tot nu toe geen... Uh, nee. niks. Nou ja, wat me ook opviel gisteravond. Er ging... Uh, je kondigt... We gaan een lied zingen. Wat dat had, had je blijkbaar iedereen toegestuurd. En dat ging ineens niet door. Terwijl bepaalde mensen hadden zich opgesteld... om het te gaan zingen. Ja, klopt. En, dat was Don uh, Henley. <laughs> Maar de, de, de leadzanger was heel blij, want die vindt het eigenlijk niet zo'n leuk nummer. Oh, die vindt het niet zo leuk. Dus dat scheelde. Maar het kon nog morgen. Dat gewoon geaccepteerd. Uh, ja, kijk, het is heel simpel. Het is ook een jam sessie. Dus je bent uh, uh, afhankelijk van degene die komt. En afhankelijk van uh, hoe goed je het hebt ingestudeerd. En uh, ja, als er, als er een aantal niet komt die juist dat nummer spelen of zingen... Uh, dan lukt dat dus niet. Ja. Nou, dan houdt het op. Ja, en dan kan je misschien boos zijn als een muzikant zijn. Maar je, je ziet ook wel van... Ja, we gaan iets niet zingen of spelen als, als, als er maar twee uh, mensen dat kunnen. Terwijl er eigenlijk wel zes mensen het moeten spelen. Ja. En er was nog genoeg over om te blijven zingen. Dus... Ja, precies. Dat sowieso. Ja, want je hebt inmiddels al een hele lijst al, hè, van, ja, van, van, van, van nummers. Uh... Ja, we hebben er geloof ik vijftien. 15, oh ja. dan kan je wel een, uh, Kunnen een, we wel een avondvullend programma. wel wat een beetje tussendoor praten, zo, en uitleg. <kacht> ja, en, en we beginnen soms gewoon. Uh, <laughs> als we denken, hm, we zitten niet helemaal in het ritme. Dan, nog, dan stop ik keer. gewoon en dan zeg ik, nou we gaan even opnieuw doen en dan ja. nog eventjes vertellen. Van uh, ja, lukt het allemaal als je gitaar gestemd uh, ja. Heb je het riedeltje in je hoofd? Ja, dat, want het moet wel gewoon leuk en goed zijn in die zin. En als je er niet lekker in zit, ja, dan is het zonde om door te spelen. Dan, dan stoppen we gewoon en dan echt, uh, hebben we gewoon uh, eventjes pret. En dan uh, nou, na drie keer, nou, dan gaat hij wel. En dan hebben we de grootste lomp met elkaar. Ja. En dan zingen we het en dan spelen we het nummer wel gewoon uit. Ja, even ja, voor de luisteraars, jullie zijn al een uur aan het oefenen. Dus zometeen gaat het gewoon in één keer uh, goed. Hè? Neem ik het dak aan. gaat eraf. Het, het dak gaat eraf, Oh jee. Oh, dat geeft niks, want dit wordt toch gesloopt. <laughs> lekker dan. Ja, dus hey, ben, als ze we, we de de dadelijk in? gaan uh, luisteren. Uiteraard ja, naar... Uh, de eerste paar uitvoeringen van jullie. Nou, twee liedjes. Twee liedjes, maar, ja, maar eerst gaan we een plaatje doen, dan ja. gaan we weer berichtje doen, en dan komen we weer terug bij jullie meteen. Oké. Okay. Goed idee? Helemaal yes. goed. Oké. Okay. Huh, MUZIEK <laughs>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 Such a beautiful girl, walking down the street, seen those bright brown eyes, with tears coming down, so he said to she deserves a crown, but where is it now? Mama, listen, Cinderia, I feel for you, you deal with things that you don't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 I don't know what I'm thinking about really living with you guys. Think it feels like something's heating up. Can I live with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about really leaving with you. Ja, dit, ja, dit deden eenmaal vast voor de heren en dames van James S. Sandford. Dan weet je hoe het er uh, zo dadelijk uh, moet, natuurlijk. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ze staan al uh, klaar achter in Naasje. Ja. Dus zo dadelijk na het weer gaan we meteen uh, aan de gang met de. Uh, de live muziek hier in de studio. Precies. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, wat heb je voor ons uh, uitgezocht bij nou? Ja, nou ja, het weer laat zich niet uitzoeken. Uh, maar het is, uh, wil je het uh, lekker warm hebben hier in Zandvoort... dan moet je naar Wim Gertenbach College aan de Zandvoort gaan. Want daar is het 18,8 graden. Ga je even een paar huizen verderop bij nummer 15... dan staat daar een gratis strijkplank, rijskopper en kerstballen voor je klaar. Oh, dat is mooi. kan je zomaar maar meenemen. Wauw, dus, ja, ja. staat er ook een papiertje op van, uh, om ja. mee te nemen? Ja, gratis. Nee, nou, mee. dan weet je dat bij deze. Ik liep bijna met een strijkplank te dus jou. <laughs> ja, die ja, ja, ja. had je nog nodig thuis zeker. <laughs> nou ja, dat was een, een mooiere dan, die, dan ik die thuis heb. Ja. Dus, ah, oké. Okay. Maar goed, um, dat is allemaal uh, natuurlijk een antwoord. En het blijft eigenlijk, Dit uh, is mooi weer. Dat kunnen we allemaal zien. Uh, morgen geregeld zon en uh, met enkele wolken. Het wordt maximaal 13 graden. Ja, dat is uh, bij uh, Wim Gettenbach natuurlijk wel wat warmer. Maar dan moet je wel echt bij dat bord gaan staan. De rest van de week uh, blijft het eigenlijk tussen de 13 tot en met 19 graden. Ja, dan is het wel vrijdag 1 mei. Dat is een stralende zonnige dag. Tenminste, zoals dat vandaag voorspeld is. Uh, wind draait. Uh, of die blaast uit het oosten tot het noordoosten. En, uh, is drie tot vijf boven voor de komende week. En met name op woensdag uh, en dinsdag uh, waait hij eigenlijk het hardste. Dan is het uh, vijf boven voor. Uh, verder blijft het natuurlijk lekker droog. Het is een hele droge maand, uh, april. En uh, goed weer, zomerweer. Dus het wordt uh, gezellig druk in Zandvoort. Nou, dat is lekker genieten. Mooie berichten, Benno. Jazeker. Nou, dankjewel weer uh, voor het weer. Ja. Ze staan klaar uh, achter je naast je. De heren en dames van uh, James Sessie Zandvoort. En uh, ja, we geven de microfoon gewoon uh, aan... Uh... Aan de, de zangers en zangeressen en de gitaar en gitaristen en ja. dergelijke. Dus we gaan hem aan beginnen. Toet ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar ja, voor. Ja, want Zeker. Is het handig als je de microfoon opzet of de koptelefoon opzet? Bedoel ik een microfoon opzet, je microfoon? Ja. <lacht> nou ja. <lacht> <lacht> Dan, hoor je wel Dan wil ik er wel twee. <lacht> Eens even kijken, waar is de, de binnenlijn? Oh, die zit ja, hier al achter me zfm-live.nl kan je live meekijken trouwens. Dus uh, zfm-live.nl En we gaan eens even luisteren van uh, welke nummers jullie voor ons uh, uitgekozen hebben. Dus uh, ik zou zeggen, ga jullie gang. Wij gaan ervan genieten. 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1. Uh, hier in de studio uh, bij ZFM. Be Benno, ook genoten waarschijnlijk. Ja, fantastisch. Ja, mooi hè? En mooi, die uh, elektrische uh, gitaarsolo er even tussen Ja, hè? zeker. Ja, ja die uh, was uh, heel lekker. Ja, ja, ja, ja, ja goed. goed geregeld. Nou, mooi. Uh, ja, twee nummers uh, voor jullie achter elkaar. Zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal. Want de uh, tweede helft uh, is inmiddels gestart, Benno. Goed zo. En we spelen vandaag tegen Edo uit uh, Haarlem. Hè, hoog in de regionen van de competitie. Staan ze daar uh, genoteerd in ieder geval. En uh, ja, uh, net geen kampioen kunnen ze vandaag worden als ze drie punten halen. Maar we hopen uiteraard dat SV Sanford ze gewoon gaat verslaan uh, hier op uh, Duintjesveld. Worden we ze dadelijk uh, naar het volgende plaatje, want dan uh, gaan we weer naar Pietoe. Eerst uh, de zingel van de uh, Police en Every Breath You Take. Every Breath You Take ...hier op de Zandvoorts Radio met uh, Every Breath You Take. Gaan we gaan weer naar het Duitserspel toe, naar Piet Pijper... ...want uh, daar wordt vandaag de wedstrijd tegen Edo uit uh, Haarlem gespeeld. Piet, uh, we verlieten hier net uh, midden in uh, de eerste helft... ...en toen waren we lekker aan het voetballen. Hoe staat het ja, er nu uh, voor? Nou, we zijn nu in de 58ste minuut... ...en uh, we staan nog steeds op die stand waar we mee begonnen zijn, 0-0 dus... En ja, Sandford heeft de eerste helft uh, eigenlijk uh, de, uh, wel een van zijn betere wedstrijden van dit seizoen gespeeld. En uh, we hebben ook wat kansjes gehad. En wow, we was eventjes billenknijpen dit, maar dat ging er net niet in in ons Sandford school. Dus die moeten we ook niet hebben, We moeten ze aan de andere kant hebben. Maar in de eerste helft heeft Zandvoort goed gespeeld. Het is jammer dat de Naitzo Berg uh, geproduceerd uitgevallen is, maar... We zijn nu met de tweede helft bezig en uh, ja, Edo die, uh, die laat ook niet zien wat er van, van ze verwacht werd, dus er zijn hier toch wel heel veel Edo-supporters en uh, die, ja, die verwachten meer natuurlijk en dat gebeurt gelukkig niet. Maar het is uh, aftast een tweede helft en nogmaals alle vakanties links en rechts, maar er gebeurt niet zoveel nog 0-0. Nogmaals 60 ste minuut. Dan laten we als het verdienst, meld ik me en uh, ik hoop dat het goede berichten zijn. Nou, dan laten we het inderdaad even bij. Geniet van de wedstrijd uh, daar, uh, Piet. En tot zometeen. Dat was Piet. <lacht> ja, die uh, die denkt, daar zoekt een paar uit uh, met z'n allemaal. we uh, Piet, Piet, was heel, heel erg snel naar de bar toe. Ja, waarschijnlijk wel. Nou ja, de netgenoten van uh, de jam sessies uh, hier uh, in, de, in de studio. Ja. En uh, ja, voor herhaling vatbaar hoor. Dus uh, zeker okay. weten, jullie nou, zijn uh, ja. nog een keer uh, welkom. En uh, ja, we nog even een afsluitend babbeltje over ja, ja, de ja, en, Nou ja, tegenover mij zit uh, Ro, een van de... Ja, eigenlijk, uh, ja, je bent liedzanger hè, Ro? Nee, ik ben gewoon een zanger. Gewoon een ja, zanger? Ja, ja, lied is wel meteen heel groot. Dus, oh ja, oké. Okay. Ik ja, ben de enige mannelijke zanger, dus dan ben je al snel... Uh, liedzanger. Ja. <laughs> Dat toch ja, wel. Ja. Wat vind jij, euh, nou ja, we weten nu al gelijk al wat je doet bij de Sessies Zandvoort. Maar ja. euh, en eigenlijk ook vanaf het begin al af aan hè, ben je ja. er toch bij. Ja. En, ja. Ja. Ja. en het, wat vind je er dus zo leuk, hè? Nou, je, wat, wat eigenlijk al gezegd is, hè, het zingen is leuk. Dus dat is uh, één. En de manier waarop er, uh, de, de leden met elkaar omgaan, ja, dat is geweldig. Dat is fantastisch. Ja. Overigens, jij bent ook een oud ZFM'er. Je bent geen ja, onbekende ja. in deze studio. Nee, nee, ik ken deze studio wel. Ja, ja, ja. Wat, ja. Wat heb je gedaan bij de radio? Ik heb uh, samen met Toet ben ik een soort van sidekick geweest bij Hans Wassenaar. Allebei, al, ik stond achter het mengpaneel. En... Oh ja, oké. Okay. Maar het was een leuk programma. Oh Rob, je kon er dat vond ik. Ja, de... <laughs> Oké, <Okay>, dag Benno. <laughs> maar iedereen kan <laughs> naar huis hoor, als je dat wil. Oh ja, ja, ja. dat is waar. Ja, ja, ja. <laughs> Zet iedereen, snauwen ook. daar kan jij het ook mee ja, doen. Ja. Uh... Wordt het wel stil op de radio? Ja. Ro, zing je je hele leven eigenlijk? Hè? Nee, ik ben door Toet aan het zingen gekomen. Hmm. Die heeft me een koor ingesleurd. Oh ja? Ja, onder dwang. Onder dwang, ja. Ja, onder dwang. Ja. Um, Daar ben ik bij de bassen terecht gekomen. Die, en de bas? Ja, yeah. die ook. Yeah. Um, en die heb ik geprobeerd te helpen en daar heb ik zanglessen voor genomen okay. om dat een beetje te doen. En ja, zo is, zo is het gekomen. Is dat eigenlijk uh, lastig en vervelend? Of leuk, die, die zanglessen? Wat, wat moet ik, nee, hoe gaat is, dat eigenlijk? Is, hoe, hoe dat gaat? Nou. Je, je leert zangtechniek. Je studeert wat nummers in. Maar vooral zangtechniek. Dus niet dat je na zo'n nummer zingt en meteen zo so praten. Ja, dat, ja. dat je gewoon door kan praten. Dat je niet gelijk hees bent. Ja, ja. Precies, dat is zo. Ik heb wel eens uh, radiocommercials ingesproken. En dan moest dan heel snel. En dan voelde ik het eigenlijk zwellen in mijn keel. Is dat met zingen eigenlijk ook zo? Ja, als je als je, als je, als je, als je, uh, je techniek goed niet goed gebruikt, wel. Ja, ja, ja. Dan uh, oh, doe je daar last ik niet van. Ja. Ja. Ja, dat niet goed. Dat, dat, dat zeg ik niet, maar. Ja, <laughs> ja. ja wel lekker beestje nou. <laughs> ja. dan. Niet direct wel, maar dat ja. maakt niet uit. Uh, wat vind je van het repertoire? Ja, leuk. Anders ging ik niet zingen. Nee. Dus uh, ik heb, uh, moet ik ook eerlijk bekennen... Don Henley ging eruit. Ja. En daar heb ik een klein dansje voor gedaan. Oké. Okay. Ja. Dat, dat, dat, dat heb ik niet gezien. Maar nee, de, de, nee, nee, dat, de, dat de, heb de, ik ook uh, in de kelder gedaan. <laughs> ja. Ja. Nou, hij stond nog op de lijst bij uh, Toet, hoor. Die ja. ze net uh, liet zien. Ja, ja. Oh, ja. ja. Dat, dat, dat kan. Maar zijn oude lijst. Ouwe uh, ja. Oh, die wordt geschrapt. Uh, ja. Want wat zie je het liefst? Oh, dat maakt me niet zo gek veel uit. Mm. Klassiek zing ik. Uh, ik heb de Parenvissers gezongen. oh ja? Oh. Uh, uh, wat we nu zingen, uh, van alles. Beatles. Beatles, ja. Uh, Red Hot Chili Peppers. Oké, okay, leuk. Noem het maar op. Ja, ja, ja. ja, ja. Als je mijn stembereik vindt dan vind ik het meestal allemaal leuk. Ja, precies. En dat, het, dat je daar niet in, in gaat forceren, dat nee, name denk nee, ik. Nee, ja? nee, nee. Nee, ja, ja, ja. nee, nee. Ik, ben, nou, ik, ik heb het fysiek niet om te forceren. Nee, ja. rustig aan. Ja, rustig aan ja. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, en, en uh, het optreden... Uh, wat, uh, ja, ik zit ineens te denken... We, we hebben al een paar keer genoemd... december, optreden in de Grote Krocht... Ja. Maar uh, ik kijk al schuine ogen even naar, naar Lena Er zijn uh, meerdere optredens uh, toch nog in het verschiet uh, Ja, dan ga ik uh, stiekem naar ja, Lena kijken Voor de datums, een... want ik weet alleen locatie Ja, oh. ja we, we zijn uitgenodigd voor enkele optredens Maar we moeten nog heel even kijken uh, In hoeverre we daarmee uh, ook echt uh, do kunnen doorgaan Niet zozeer wat enthousiasme betreft nee. Maar uh, qua techniek Hoe bedoel je? Nou, ja. of, we dat, of het haalbaar is dus met technisch. Ons, ja, ja, technisch? Ja, of oh, okay. ja, ja, ja. het technisch uh, haalbaar ja. is. Daar ligt het nog even aan. Ja. Dus dan komen we eigenlijk ook weer op die boxen waar je het eerder over had. Uh, ja, de zelf, de zelfversterking. Bijvoorbeeld, maar ook over wat heeft de organisatie daar? Uh, wat hebben wij match dat? Uh, kunnen we de spullen op locatie krijgen? Al dat soort dingen. Oh, dat is jammer, want we kunnen dus niks met zekerheid zeggen. Denk ik een primeurtje te hebben in mijn radio-uitzending. Nee, nee moet... ik hou dat nog heel even voor me. <laughs> nou, jammer ja, weer, hè? We houden ermee op, roepen. Ja, we moeten ja. naar huis, toch? Ja, we moeten naar huis. We moeten naar huis, ja. De volgende gasten zijn er inmiddels gearriveerd. Het is... Uh... Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio natuurlijk. Het was hartstikke leuk en gezellig. En uh, gezellig was het. Ja, ja. vond ik ook. Vonden wij ook. Als ik namens iedereen mag spreken. En denk het wel. Nou, een mooie ah. club bij elkaar zo, Lena. Maar ik ja. denk dat jullie vast zeker nog wel ruimte hebben... voor nieuwe muziekliefhebbers. Ja, altijd. En het leuke is dat heel veel mensen melden zich aan... Um, of melden zich dan ook weer aan het einde toch weer even af... omdat ze toch nog een beetje bang zijn. Van ja, ik weet het niet. En dan gaan ze filmpjes zien en dan komen ze de, de, de maand erop. Maar bang voor wat? Nou, je moet jezelf... Uh, het is spannend. Je moet in een hele grote groep... moet je je plekje gaan vinden. Uh, je moet durven zingen. Je moet durven spelen. Als er, je, als er een fout wordt gemaakt. Kijk, als, als jij boven op je zoldertje driehoog zit te spelen... en jij speelt iets tien keer en het lukt tien keer niet... is er geen haan die ernaar kraait. Maar op het moment dat je dat wel doet... waar twintig mensen bij zijn en nog wat publiek... ja, dan is de spanning in ene wat groter. Ja, en dat moet je wel okay. willen en kunnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, de kick is toch des te groter als het gewoon lekker lukt met medemuzikanten. Ja, dat vind ik ook. En daarom nodig ik ook iedereen uit die ook maar een beetje kan spelen en zingen. om gewoon langs te komen en uh, te kijken of het iets is voor je. En dan uh, mag je gewoon meespelen. Ja. En de pâtomarée meenemen? Of uh, hoeft dat niet? Hele dikke een hele dikke pâtomarée. <lacht> oh, vertel! <lacht> 2,50. Ja, de entree houden we ex expres laag, uh, zodat iedereen in principe uh, daar naartoe kan. Het is dus, uh, 2,50 per keer. De drankjes zijn uh, wel ook voor eigen de rekening, eigen rekening. Ja. maar dat zijn ook geen hele hoge prijzen, dus dat valt allemaal mee. En dat voor een, een ik, in mijn ogen avondje uit uh, ja. is het niet duur. Mooi. Wanneer is de volgende? 22 mei. 22 mei in Pluspunt. Zeker. Iedereen van harte welkom. Nou, dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan. En uh, ja, tot een uh, volgende keer, hè, Benno. Ja, tot ja. een keer. Over een paar maanden gaan we weer eens, uh, afspreken. Precies. Ook, we. Ook, ook weer niet leuk. te gek maken, ja. weet je wel. Dat ze elke maand hebben. Ja. Maar uh, nee, dat komt helemaal goed. Dank jullie wel. En een hele fijne zaterdag uh, verder. Ja. Wij gaan ja. er weer op naar het nieuws. En uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn Benno en ik nog twee uur lang met Stamford op zaterdag...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 So frustrating so I went to your house. Though they warned me they said there was trouble still I went to, that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride She, work, girl. She Dit is ZFM